Uur. Door Almegens met het NOS-journaal. In Beuningen in Gelderland is een man op straat doodgeschoten. Hij werd in het centrum onder vuur genomen. Twee mannen met bivakmutsen gingen er vandoor, vermoedelijk in een volkswagenbusje. De omgeving is afgezet. Over de achtergrond van de beschieting in Beuningen is nog niets bekend. Taxibesteldienst Uber neemt de Amerikaanse maaltijdbezorger Postmates over, melden Amerikaanse media. Uber zou 2,3 miljard euro betalen voor Postmates. Met Uber Eats is Uber al actief op de markt van maaltijdbezorging. Door de overname zou Uber in Amerika de op één na grootste maaltijdbezorger worden met 30% van de markt. Wereldwijd is er een overnamestrijd aan de gang in de maaltijdbezorging. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd, Just Eat Takeaway van de Nederlandse topman Jitze Groen, nam onlangs de Amerikaanse bezorgdienst Grubhub over voor 6,5 miljard euro.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 Goedemorgen luisteraars, welkom in het tweede uur van ZFM Radio. We begonnen het tweede uur met Van Vangelis met het nummer Antarctica. En onze artiest van de dag Gerard Cox werd door de klok van 11 behoorlijk afgeknepen. Vandaar dat we nu gaan zorgen dat het weer beter wordt en daarom zingt Gerard dan ook in het Nederlands... Morgen wordt het beter. En wederom een bewerking van een nummer uit het Engelse repertoire... Namer, namens, sorry, namelijk Roger Whittaker's New World in the Morning... Morgen wordt het beter, Gerard Cox.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 Dat was onze artiest van de dag, Gerard Cox. En uh, we hadden het net over uh, de races, althans Jelmer had het... en over Max Verstappen. Uh, ik heb hier een andere Max klaarstaan. De Max zoals die bezongen wordt door Paolo Conte. Max, era Max. Yo, tranquillo, che mai. La sua luchisitante.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 En zo verdwijnen de klanken... van Paolo Conte Max. Uh, rond deze tijd... Uh, beste luisteraars... zouden we eigenlijk iedere avond... naar de avondetappen hebben kunnen kijken. Uh, nu door Dionne natuurlijk. Dionne de Graaf. Maar vroeger was dat... Uh, Mart Smeets. En de laatste jaren dat Mart het presenteerde... de avondetappen... begon hij altijd met... het nummer Les Passagers... van Barry. En... Voor een stukje sentiment. Na die tijd dat Mart nog de avondetappen presenteerde. Gaan we daar nu naar luisteren. I'm Met Les Passagers. Nostalgie, herinneringen aan de avondetappen van Marts Meets. Weer even heel wat anders, uh, wat Spaans repertoire. Een van de. Ja, ik mag hem toch wel in het Spaanse repertoire uh, een gigant noemen. Is uh, José Luis Perales op het beroemde Latin Festival in Viña del Mar, in Chili... wat daar ieder jaar in februari plaatsvindt. Op dit moment natuurlijk niet vanwege corona... maar dat is HET festival in de wereld op het gebied van Latin Music... heeft hij al, ik weet ik niet hoeveel... prijzen en awards ontvangen uh, voor zijn oeuvre. Het nummer wat van hem klaarstaat is... Umbero y llamado Libertad, oftewel... Een zeilboot genaamd Vrijheid. José Luis Perales. Ja? Hij Een kamer een pantalon, baardje en een zang. donde irá, hij? Waar gaat hij? Hij zei: en ik ga en su velero. En navegar naar Canadá, navegar. En se marchó, en a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió Gabiotas, Stelas en el Mar. En se marchó, en a su barco le llamó. Libertad libertad en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar en su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron, vete, con los demás Con los demás Y se durmió Y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas Y pensó, hoy debo regresar Y regresó Le pregunto cómo estás, y al mirarla descubrió unos ojos, na, na, na, azules como el mar. Y regresó y una voz le preguntó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 Azul is como el mar En dat was dus José Luis Perales. Uh, trouwe luisteraars weten dat ik ook graag, als het over Nederlands repertoire gaat, uh, uh, muziek draai uh, uit de diverse regio's van het land. Uh, Limburg, maar in dit geval uh, gaat het over Friesland. Uh, de Kast, met Siep van der Ploeg als liedzanger. Een nummer wat uh, onder andere bekend is geworden door Paul de Leeuw. Ik heb je lief en een siep maakt ervan... Ik haal jij laïef. Ik weet het als de zister wacht je... Op een vreugelijk beurt van mij... Als ik die oproep in mijn gedachten... Dan word ik zo blid van daar. Ik viel het doos. ik Dij voorbij. Als ik daar zorgdienst in beheer. Het zit in honderdduizend flinters Die het zwiet zweven terug mijn leer Ik die leef, mijn hele lippen Het is volle meer als hadden van Het is krekt, al was toen in mijn bloed zist en ik kende niets in van die mooie eigen leekje maar Ik kende zijn honderd het is een buster bar. -bar. Ik rijd echt van Jerveen, ik ga die We ben zeven zeversche Ik weet al lekker stout als voor In mijn allermooiste praat. Het is mijn hoon, die Als wie keur je langs de vreer? Het komt echt in dat snel vreemd. Trok soms haast hier en dan. Net Ik ga die leef. Ik haal TINA TURNER I CAN'T STAND THE RAIN U herkende haar, haar stem natuurlijk uit duizenden Weer tijd voor wat Duitse repertoire Een groep waar je de laatste tijd niet zo gek veel mee hoort Maar een aantal jaren geleden zeer populair was Ik heb het over München of Vrijheid. En zij zingen het nummer Ohne dich slavig hoort de nacht nicht ein. Oftewel, zonder jou kan ik vannacht niet in slaap vallen. München of vrijheid. Ja, gelijk als een Ook sterft de geluid van München of vrijheid langzaam weg. Uh, ik heb klaarstaan een Franse singer songwriter, Francis Cabrel. In Nederland misschien niet zo bekend als in Frankrijk, maar op het gebied van singer songwriter is hij in Frankrijk een hele grote. We gaan luisteren naar Lancre de Tessieu, oftewel de inkt Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux. Même la morale parle pour eux J'aimerais quand même te dire Tout ce que j'ai pu écrire Je l'ai puisé à l'encre de tes yeux Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes À trop vouloir te regarder j'en oubliais On rêvait de Venise et de liberté J'aimerais quand même te dire Tout ce que j'ai pu écrire C'est ton sourire qui me l'a dicté Dus ze Francis Cabrel, de het is weer tijd voor onze artiest van de dag Gerard Cox. Het laatste nummer, uh, geen vertaling dit keer uit het uh, Engels of uit het Frans. <kacht> maar een uh, nogal cynisch, uh, wat Gerard natuurlijk ook kan zijn. Denk maar aan zijn tijden met Frans Halsema en daarvoor met uh, het uh, cabaret met Jasperina de Jong en Erik Herfst. Uh, dit, nogal cynische, maar wel ook geestige nummer... is getiteld De Zinloosheid van het Bestaan. Op een morgen werd ik wakker en de hele tuin was grijs. En onze goudvisarmen was vastgevroren in het ijs. En ik liet somber mijn gedachten gaan over de zinloosheid van het bestaan. Als de dag verdrietig grauw is en de wolken zwaar als lood maar zelfs als de hemel blauw is ben ik voortdurend als de dood en moet ik heen de dag maar denken aan de zinloosheid van het bestaan. Dan denk ik aan mijn oude oma die had toch altijd zo de hoest en toen ze kuchte in haar coma, toen riep mijn opa, hou je koers, een beetje griep. Ach, stel je niet zo aan, de zinloosheid van het bestaan. Ik heb een plaat van de Titanic, en daar staan heel wat mensen op. Met zo'n gezicht van, kijk hier ben ik, als je mijn poen hebt mag hierop. Om dan te weten dat die zal vergaan. De zinloosheid van het bestaan. En in Den Haag, daar heb je straten. Daar zit een juffrouw voor het raam. Die is er niet om mee te praten. Ze vragen eens niet naar je naam. Jij gaat maar wikken. En zij laat hem staan. De zinloosheid van het bestaan. Ze gingen na de oorlog bouwen. Want er was zo'n woning nood. En Nederland staat vol met grauwe, nieuwe wijken, wijd en groot. En wie weet op welk gif die huizen staan. De zinloosheid van het bestaan. En onze aarde is een kaarsje, dat langzaam op de branden hangt. Er weet niet één ontwikkelbaasje hoe men de grondstoppen vervangt. Straks nog een koude kale naam. De zinloosheid van het bestaan. De muziek en de tekst. De muziek heel vrolijk. Tekst toch wel lichtelijk cynisch. Een geestig nummer. Ik heb klaarstaan. Een uh, vaste waarde. Wanneer het gaat om het lichte Engelse lied. Namelijk Barbara Streisand. Met haar overbekende. Maar toch nog steeds prachtige nummer. Second Hand Rose.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 Are oh, they? I Van Barbara Streisand naar de zeer populaire in Duitsland Helene Fischer. Helene Fischer met nu haar hit Atemloos door die nacht. zwerftocht door de diverse taalgebieden... ...komen we weer aan in Frankrijk. En daar staat Daniel Guichard klaar. Ook een prachtige Franse singer-songwriter... ...met het nummer La Tendresse. La Tendresse.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 Ja, u heeft het misschien herkend. Dit waren Henk Poort en de rockzangeres Floor Jansen, De metalzangeres die ineens zoveel furoren hebben gemaakt samen in het programma Beste Zangers. Het loopt tegen de klok van twaalf en dat betekent dat er alweer een einde is gekomen aan dit eerste programma. ...van De Nieuwe Week op de ochtend van 10 tot 12... ...op uw favoriete zender ZFM. We gaan eruit vandaag met eens een keer wat anders. De afgelopen maanden toen we nog in de lockdown zaten... ...sloot ik altijd af met Robert Long en zijn lied meer dan ooit. Maar ik heb nu eens voor wat anders gekozen... En dat is een nummer van de Pesadina Dream Band. We gaan als laatste nummer luisteren naar het nummer met de titel Zandvoort.